7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Euroleiders eens over toezicht op banken. OM wil meer supersnelrecht in heel het land. En Nadal uitgeschakeld door de nummer 100 van de wereld.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 Het Canadese bedrijf Research in Motion, de fabrikant van de telefoon BlackBerry... gaat 5000 werknemers ontslaan. Dat is zo'n 30 van het personeelsbestand. Aanleiding zijn de slechte cijfers van het afgelopen kwartaal. Research in Motion leed een netto verlies van 518 miljoen dollar. Terwijl in hetzelfde kwartaal vorig jaar nog 695 miljoen winst werd gemaakt.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 Het weer nog wolkenvelden en zonnige perioden. In het oosten- en zuidoosten kans op een regen- of onweersbuien. En het wordt 20 tot 26 graden. Morgen eerst zon. In de middag kunnen een paar lichte buien ontstaan. Het wordt morgen 20 tot 25 graden. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie wil kleine criminelen snel straffen. Al op het politiebureau. Hoogste baas van het OM, Herman Bolhaar, vertelt er zo meer over. Het gebouw van Rijkswaterstaat aan de A12 in Utrecht staat te trillen. Het personeel werkt vandaag voor de zekerheid maar ergens anders. U hoort zo wat daar aan de hand is. En in Brussel op de Eurotop zijn de eerste resultaten geboekt. Ja, na een moeizame start en een nacht doorhalen lijkt er inderdaad wat concreets te zijn bereikt op de EU-top in Brussel. De weg wordt vrijgemaakt voor het noodfonds om staatspapieren van noodleidende eurolanden te kopen. Dat maakte een vermoeide EU-president Van Rompuy vanochtend vroeg bekend. When an effective single supervisory mechanism is established, involving the ECB, for banks in the euro area, the ESM could, following a regular decision, Have the possibility to recapitalize the banks directly. Ja, en ook de banken zullen dus worden gesteund. Correspondent Tijn Sadé in Brussel. Tijn, wat zegt Van Rompuy hier eigenlijk? Kan het noodfonds meteen beginnen met het helpen van banken? Ja, je hoort inderdaad allerlei afkortingen, ECB en ESM en het gaat er hier om. Inderdaad, de landen waar het nu vooral om gaat, Spanje en Italië, in grote problemen, banken in grote problemen. Ze kunnen ook hun staatsobligaties niet meer verkocht krijgen. Ze hebben heel veel druk uitgeoefend vannacht, nou ja, tot anderhalf uur geleden om inderdaad dat bestaande noodfonds uh, dus uh, ja, uh, klaar te zetten... om die landen dus direct te helpen. Nou, daar was heel veel weerstand tegen, zeker van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, ook van uh, de missionair premier Mark Rutte. Maar ja, die hebben dus uh, ja uh, die hebben dus moeten inleveren. Inderdaad, dat noodfonds uh, staat nu gewoon meteen klaar om direct de Spanjaarden en de Italianen te helpen. En uh, daarmee moet dan wat verlichting komen, dan moet er wat adem komen in die landen. Ja, dus Merkel en Rutte hebben moeten toegeven. Monti en Rajoy hebben gewonnen. Want die weigerden verder mee te werken als zij niet gelijk geholpen werden. Want de rente die zij moeten betalen voor staatleningen groeide hun boven de pet. Dat brengt ze ernstig in de problemen. En is dit nu wat zij wilden? Ja, eh, zoals je zegt, er eh, waren echt weurrentes, zo werd het wel genoemd... Uh, ja, die twee landen waren echt ten einde raad. Die hebben ook enorm uh, veel druk uitgeoefend. Het is echt een thriller geweest. Het is behoorlijk spannend geweest. Zeker toen op een gegeven moment uh, ja, rond een uur of één geloof ik dat het was. De tien uh, leiders van de landen die de euro niet hebben uh, het pand al verlieten. Nou, uh, zij gingen weg. Ze hadden niets, uh, niet veel meer te zoeken daar. Ze lieten het over aan de landen met de euro. Hun problemen. Nou, de gezichten van deze leiders uh, die beloofden al niet veel goeds. Uh, de zeventien leiders van de Eurolanden, gingen verder. Verder. En van dat tussenmoment, zeg maar, daar, daarvan maakte de Franse president Hollande zeer ongebruikelijk uh, ja, gebruik om tussendoor even de pers voor te lichten. En toen werd het al duidelijk dat Spanje en Italië daar ergens hoog in het gebouw echt hoogspel aan het spelen waren. Hollande trad een beetje op als de woordvoerder van die twee landen. En hij gaf al aan dat bijvoorbeeld een akkoord over een economisch groeipact van 120 miljard euro door de Italianen en de Spanjaarden werd uh, ja, ge, geblokkeerd terwijl er eigenlijk al lang een akkoord over was. Het was dus duidelijk, Merkel uh, zat ineens in de stoel uh, ja, waar de klappen vielen. Uh, haar uh, werden de duimschroeven aangedraaid. Uh, daarna gingen ze weer door onthandelen. Wij zaten op een afstandje, moesten weer uren wachten. En toen inderdaad om half zes, zo'n anderhalf uur geleden, steeg uh, de witte rook op. En moesten we inderdaad concluderen dat Merkel uh, verloren heeft, nou ja, verloren. Ze heeft uh, echt uh, moeten buigen en uh, Italië en Spanje krijgen wat ze nodig hebben en wat ze willen. En dat heeft voor heel veel verlichting gezorgd. Ik geloof dat in Azië al uh, ja, de beurzen zijn geopend en uh, dat de koers van de euro het goed doet. Goed. Maar goed, dat is een oplossing voor de korte termijn. Um, en het is ook niet het enige waar de top over moet beslissen. Hoe gaat dat vandaag verder in Brussel? Nee, precies, hè, want deze top zou eigenlijk ook heel erg gaan over dat nieuwe Europa. Hè. Europa moet een soort van facelift krijgen. Dat zijn de zogeheten bouwstenen van de Europese raadspresident Van Rompuy. Die had dat stuk opgesteld. En dat gaat dus over Europees toezicht op de banken. Dat komt er, daar is ook over beslist. Maar het gaat ook over nog veel meer, hè. nog meer gezamenlijk begroting. nog meer economische, monetaire en politieke. Ook op die ...punten is vooruitgang geboekt, uh, alhoewel er weer over verder gepra gepraat wordt. En dan wordt ook het Europees Parlement daar meer bij betrokken, zo is beloofd. Maar ja, het, zowel dus die problemen op de korte termijn, daarover is een akkoord bereikt. Op de lange termijn ziet het er uh, ja, uit, dus je, ja, we hadden het allemaal niet verwacht. Het zag allemaal heel slecht uit, halverwege en tot diep in de uh, nacht en in de ochtend. Maar er is dus behoorlijk. Veel succes geboekt. Ja, onverwachte ontwikkelingen. Dus in Brussel tijdens u hoort hem verder nog uitgebreid. Vanochtend praten we ook door over wat daar is besloten in Brussel. Met excuses voor de wat haperende verbindingen. De burger heeft weinig vertrouwen in de economie en wil daadkrachtiger optreden van de politiek om de economische crisis te bestrijden. Staat in het kwartaalonderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 60% van de Nederlanders verwacht dat de economische situatie het komend jaar zal verslechteren. En bijna driekwart vindt dat er veranderingen nodig zijn in het economisch systeem. Mark Hamer, onze verslaggever, staat op de markt in Leiden. Mark, zijn ze somber? Ja, ja, ja, ja. ze zijn niet bezig de markt aan het opbouwen. Harde werkers, de hardwerkende Nederlander is al, is al bezig. De markt is voor de rest nog stil. Maar ja, de mensen die aan het opbouwen zijn, ik heb even een rondje gemaakt. Nou, het is inderdaad niet, uh, niet heel erg positief. Ja, ik verwacht er de aankomende jaren nog niks van. Ik hoop dat het wel... Uh, ja, de, ik denk dat het nog wel een tijdje duurt, de recessie. Het ziet er nog niet goed uit. Dat denk, dat denk ik niet. Het zal bij iedereen bezuiniger zijn. Ook bij ons. Dat hoort erbij. Ja. Op je tellen letten. Klaar? Het is allemaal wel eens voor iedereen goed, een stapje terug. Stap je... en, dat, en dat niet alles kan. Hmm. En, en geen huishoge hypotheken. Dus even pas op de plaats voor de mensen is heel goed. Politiek zeggen we niet zoveel. Dat, uh... Heeft u er nog vertrouwen in? Jawel. <laughs> vertrouwen in het kabinet heb ik ook niet meer. Raadjes, mooie beloftes allemaal en ze maken er niks waar. Daar ben ik ook een beetje klaar mee. Is het erger geworden? Ja, tuurlijk wel. Tuurlijk. Het schijt eruit, man. Als de ene opmerking maakt, gaat de ander er weer overheen. Het zijn net kleuters. Het vertrouwen in de politiek is, is er niet meer zo. Uh, en ook ja, de economie denkt men negatief over. Ik sta hier met een van de onderzoekers, Josje den Ridder... van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ja Dat over de economie, dat negatieve denken, is dat erger geworden? Dat is afgelopen kwartaal erger geworden. 59% van de mensen heeft voldoende vertrouwen in de economie. En dat was vorig kwartaal nog hoger. En wat we eigenlijk de laatste drie kwartalen zien... is dat er ongeveer 60 van de mensen denkt... dat de komende twaalf maanden de economie nog verder zal verslechteren. Nou, ter vergelijking was vorig jaar maar 26 Dus men is echt somberder geworden over de economische toekomst van Nederland. Ja, men verwacht er eigenlijk niet zoveel van. Nee, men is bang dat het alleen maar slechter zal worden met minder banen... dat de huizenmarkt stagneert. Eh, en men denkt dat met die bezuiniging dat ook alleen maar erger wordt. Ja, en over hun eigen positie, hoe denkt men daarover? Ja, we zien de mensen nog op dit moment nog tevreden zijn... met hun eigen financiële situatie nu... 25% denkt dat het de komende 12 maanden slechter zal worden. Dat lijkt relatief laag, maar dat is ook fors meer dan vorig jaar. Dus ook daar zien we wat somberheid. We hoorden net ook in het stukje over het vertrouwen in de politiek. Uh, daar is er ook niet beter op geworden? Nee, dat is afgelopen kwartaal ook gedaald. We zagen daar ook al drie kwartalen een, een dalende trend... En ik denk dat het kashuisberaad en de val van het kabinet het vertrouwen geen goed heeft gedaan. Dus... Ja, want even voor alle duidelijkheid, dat hebben jullie nog wel meegenomen. Het vijf partijenakkoord dan weer niet. Nee, dat klopt. Dus we, we, we... Dat viel er net buiten bij dat kwartaal. Ja, dus we hebben onderzoek gedaan eigenlijk in de periode van het kashuisberaad en de val van het kabinet. Ja, en en wat, wat zie je dan? Wat mensen vertrouwen? Is dat, is dat heel erg gedaald? Nee, dat, dat, daalt, dat daalt licht. Het is eigenlijk vergelijkbaar met, uh, met de laatste periode van balkenende. En als een kabinet valt, dan daalt het vertrouwen gewoon... En als er een nieuw kabinet is, dan, ja, dan hoop je dat mensen weer denken van, nou ja, dit kabinet moet het gaan doen. En dan zien we vaak het vertrouwen weer wat stijgen. Zien we nou over de algemeen lijnen hele somberheid? Uh, ja, nou ja, in die zin dat twee derde van de mensen van de Nederlanders denkt dat uh, Nederland zich de verkeerde richting op, op ontwikkelt. En dat is eigenlijk al vier jaar zo. Dus Nederlanders zijn wel echt zo'n beetje somber over de toekomst. Dan ja, nou gaat het vandaag heel veel over Europa, maar daar hebben we uh, ook niet zo'n vertrouwen meer in. Spanje legt op zijn reet, Portugal die gaat, Griekenland die gaat, er is er nog een bijgekomen. En wij zitten erbij, wij moeten dus bezuinigen om hun te gaan spekken. Wij moeten tot de 67ste gaan werken, je kan beter naar Griekenland gaan. U heeft er geen vertrouwen Ik meer in Ik heb er totaal geen vertrouwen meer in Nee, nee. nee dat is uh, je eigen hier redden en uh, hard werken voor je eigen bedrijf en zorgen dat je kinderen het goed hebben. En voor de rest... Uh, Nee. Ja, ik zeg Europa uh, een negatief, men, maar er is eigenlijk een diffuus be beeld. Ja, er is een grote groep mensen die negatief is over Europa. Maar het is wel nog zo dat het merendeel van de Nederlanders, of eigenlijk de grootste groep, vindt wel het Nederlands lidmaatschap van de EU een goede zaak. Dus in die zin is het gemengd, dus ze zijn heel negatief. Maar ook de mensen die de goede zaak vinden, die hebben wel hun, uh, hun bedenkingen bij Europa en hoe dat nu gaat. En die hebben grootste verschil tussen hoge opgeleiden en lage opgeleiden. Lage opgeleiden zijn er negatieven over de hoge opgeleiden. Ja, die zijn wel een beetje... Pro-Europa uh, pro wordt nu geroepen hier van zo, dan zijn wij zeker de lager opgeleide. Nou, wat zij ervan vinden, daar uh, dat, dat praten we over verder straks na acht uur. Ja, maar ik ga maar. je moet nog wel even verder op de markt in Leiden... praten over het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het was kantje boord hoor voor president Obama. Zijn belangrijkste wet over de hervorming van de gezondheidszorg is wel goedgekeurd. Hoort u zo meer over. Verkeersinformatie kan ik kort over zijn. Staan, nou, geen files, goede reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Op de grote politiebureaus moet voortaan een officier van justitie komen te zitten. Op die manier wil het Openbaar Ministerie kleine criminaliteit meteen kunnen bestraffen. Hoogste baas van het OM, Herman Bolhaar, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wilt u dat? Nou, het heeft te maken met het feit dat uh, wij onze zogenaamde ZSM-methode... het zo snel mogelijk afdoen van uh, lichte strafbare feiten... Uh, verder willen gaan uitbreiden omdat proeven proef hebben uitgewezen dat dat heel succesvol verloopt. En wat wijst die proef dan uit? Ziet u effect op straat in de stad? Ja, wij zien dat wij dus samen met de politie en ook andere justitieorganisaties zaken die we direct, zoals wij het noemen, polyclinisch kunnen afdoen. Dus kleine zaken direct afdoen met een onmiddellijke beslissing dat dat goed werkt. Omdat uh, mensen dan niet lang te wachten hebben op, op die beslissing... en slachtoffers direct hun schade kunnen krijgen. Ja, maar ik vroeg eigenlijk, van, ziet u dan de criminaliteit afnemen? Nou, criminaliteit uh, afnemen. We zien in ieder geval dat uh, uh, lichte zaken sneller, sneller kunnen worden afgedaan. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor zowel verdachten als ook voor slachtoffers. Ja, want je ontlast aan de ene kant het rechtssysteem en je ziet sneller het effect? Ja, het is natuurlijk belangrijk dat we zichtbaar en merkbaar zijn in de strafrecht. Zodat uh, daders merken dat er gereageerd wordt op dingen die niet door de beugel kunnen. Maar dat ook de samenleving merkt, er wordt wat aan gedaan. Hmm. U noemt dat eerste hulp bij criminaliteit. Um, hoe gaat het in zijn werk? Want uh, waar blijft dan uh, de verdediging bijvoorbeeld van uh, zo'n verdachte? En wanneer is iemand schuldig? Nou, het is natuurlijk altijd zo dat als je het niet eens bent met een beslissing van een officier van justitie, want dit zijn dan beslissingen die het Openbaar Ministerie op basis van de wetten zelf kan uh, nemen, dat uh, als je het daar niet mee eens bent, dat je altijd naar de rechter kunt. In uh, tweede plaats uh, zijn wij ook heel nauw in contact met uh, de advocatuur. Wij zouden ook graag zien dat de advocatuur daar direct bij aansluit, dat er gewoon een, uh, een goede rechtshulp mogelijk is. En dat zou dan al op het politiebureau moeten gebeuren? Wat ons betreft wel. Ook met een advocaat? Ja, wat ons betreft wel. En daarover zijn we ook in heel nauw contact en in gesprek met de advocatuur. En voelen ze daarvoor? Weet u dat? Ja, daar, daar, daar, wordt, daar wordt over nagedacht. Er worden op enkele plekken worden ook daar uh, proefnemingen meegedaan. Want rechtshulp is natuurlijk belangrijk. Ja. Um, u heeft een proef gedaan, zegt u, in een paar grote steden. Hè? Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Eindhoven. Dat is succesvol. En nu wilt u het echt landelijk uitbreiden? Ja, dat is steeds de bedoeling geweest. Ook bij, uh, bij het beginnen van uh, dit project hebben we gezegd: als, uh, als die, uh, die proefnemingen goed verlopen, dan gaan we stap voor stap gaan we het verder uitrollen over het land. En dat, uh, dat is ook wat, wat het voornemen is uh, richting volgend jaar. Mm. En uh, voor welke zaken geldt het? Kunt u wat voorbeelden geven? Nou, dan moet je denken over echte uh, echt straatcriminaliteit. Uh, diefstallen, vernielingen, lichte mishandelingen dat, uh, dat soort zaken. Die kunnen wij. Uh,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 De mensen die in eerste plaats zelf schade hebben ondervonden, die moeten ook, ook merken dat, dat er gereageerd wordt en dat die schade wordt hersteld. Ja, maar valt er wel iets te plukken van de meeste veroordeelden dan? Nou, dat is, dat is juist het interessante. Wat we zien is dat uh, ook veel verdachten uh, ofwel uh, uh, direct bereid zijn om te vergoeden en uh, ook vaak geld hebben. Dat wijst uh, eigenlijk de eerste resultaten ook uit. dat Het gaat, om, het gaat ook vaak om bedragen van, van honderden euro's. Dat dat, dat dat heel goed loopt. En dat mensen graag bereid zijn om dat te, te betalen. En dat uh, slachtoffers fantastisch vinden wanneer ze een directe reactie krijgen. Goed. Meneer Bolla, u wilt dus landelijk. Vindt u, voelt de minister daar ook voor, weet u dat? Of de staatssecretaris? Ja, we zijn daar, we zijn daar natuurlijk in nauw contact met, met, het, met het departement. En uh, samen met, met alle betrokkenen, ook het departement, zullen we die, die verdere uitwerking er te hand nemen. Herman Bolla van het Openbaar Ministerie. Hartelijk dank dat u mij even het woord wilde stellen. Geen dank. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaan we naar de Verenigde Staten, tien voor half acht. President Obama's wet op de gezondheidszorg is gisteren goedgekeurd door het Hoge Rechtshof. Afgelopen dagen was de spanning in Washington te snijden. De uitspraak van het hof was met grote geheimzinnigheid omgeven. Gevreesd werd dat de negen rechters, de belangrijkste wet van de president... die alle Amerikanen verplichten ziektekostenverzekering te nemen, de nek zou omdraaien. Heel even leek het daar dan ook echt op. Call today. Remember, Medicare supplement insurance helps cover some of what Medicare doesn't pay. Behalve dat al het nieuws gisteren over Obamacare ging, zaten de reclames ook nog eens vol met gezondheidszorg. Hoe de uitspraak ook zou luiden, het zou een dag worden met belangrijk nieuws. En dus was de spanning groot bij nieuwsorganisaties. Bij CNN en Fox was de druk kennelijk zo hoog om de concurrentie niet te verliezen dat de zenders aanvankelijk in de fout gingen. En ze melden dat Obamacare was afgekeurd. En ook de president in het Witte Huis zou even op het verkeerde been hebben gestaan. Maar niet lang. Het Hooggerechtshof heeft bepaald dat de wet op betaalbare gezondheidszorg juridisch juist is. In doing so they've reaffirmed a fundamental principle. No illness or accident should lead to any family's financial ruin. Het Hof heeft bevestigd dat hier in Amerika, in het rijkste land ter wereld, een ziekte of ongeluk niet meer mag leiden tot de financiële ondergang van mensen. Whatever the politics. Today's decision was a victory for people all over this country. Los eventjes van de politiek, dit besluit van het Hof... is een overwinning voor alle Amerikanen. Hun leven wordt er zekerder op, zegt Obama. Maar zijn wet bekijken eventjes los van de politiek in een verkiezingsjaar... dat is ingewikkeld. Zijn grote tegenstander bij de verkiezing in november... de republikein Mitt Romney... legt zich natuurlijk niet neer bij de uitspraak van het Hof. Die in principe een verlies betekent voor de republikeinen. Wat court did niet deed... op zijn laatste dag in sessie... zal ik... Op mijn eerste dag als president van de Verenigde Staten. En dat is dat ik om Obamacare te veranderen zal. Wat het Hof niet heeft gedaan, zal ik moeten doen op de eerste dag dat ik president word: Obamacare intrekken. Zo belooft Romney. Has Court een opgewonden Tea Party spreekster. En ze zegt: Arresteer me maar. Ik zal nooit een ziektekostenverzekering verplicht nemen. En dit is niet over. U hoort nog van ons, roept ze. Ze zal de strijd voortzetten tegen Obamacare. Veel woede dus hier van die rechtervleugel van de republikeinse partij hier voor de deur van het hof, maar ook veel blijdschap bij patiënten. Ja, what do you think about it? The verdict? I think it's a great verdict. Um, I'm very surprised. Ik vind het een geweldige uitspraak die het hof gedaan heeft, maar ik ben er wel verbaasd over dat dit conservatieve hof deze wet van Obama heeft gehandhaafd. Een persoon like me with a pre-existing condition. Wat heeft u? Cancer. If Obama, you put it, wasn't in effect, then I would have a hard time finding insurance. Ik heb kanker. Ik heb een baan, maar als ik mijn baan zou verliezen, zou ik ook mijn verzekering verliezen. Hier voor het Hof. Je ziet ontzettend veel van die gele vlaggen met een slang. Don't tread on me, ga niet op mij staan. En dat is de vlag van de tea party. En wie voert hier nu het hoogste woord? Dat is zeg maar de voorvrouw van de tea party. Michelle Bakman. With no foundation in our constitution for upholding the individual mandate. This court has ruled today. Onbegrijpelijk dit besluit van het Hof, zegt Michel Macman. En er is geen reden voor te vinden in de grondwet. And this has meant a turning point in American history. Dit is een keerpunt in de Amerikaanse geschiedenis. So that now government for the first time in the history of the country has power to force every one of you... De regering kan ons nu verplichten om alles te kopen wat ze willen. Gewoon omdat je ademt. I'm uh, Morgan Griffith uh, represent. Uh... Conservatief congreslid hier voor het Hooggerechtshof, Griffith uit Virginia. En hij is zeer teleurgesteld. Wat betekent deze uitspraak voor de presidentscampagne, volgens u? From a campaign standpoint, it's probably good for the Romney campaign. Voor kandidaat Romney in principe is het goed. Het maakt de mensen er heel bewust van dat ze echt naar de stembus toe moeten. Bij de uit Washington van de correspondent Wessel de Jong. En over de consequenties voor de verkiezingscampagne eh, voor de komende maanden... praat ik later deze uitzending met Amerika-kenner Willem Post. Zo'n 1500 medewerkers van Rijkswaterstaat kunnen vanochtend niet naar kantoor. Het gebouw waar ze normaal gesproken werken, Westraven in Utrecht, kan niet gebruikt worden. Rijksgebouwendienst is bezig met een onderzoek... nadat er gisteren rare trillingen in het gebouw werden gevoeld. Het gebouw werd onmiddellijk ontruimd. Van Rijkswaterstaat is Debbie van Slechterhorst. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, u was niet in het gebouw hè, gisteren toen het begon te trillen? Nee, ik was uh, zelf uh, niet in het gebouw inderdaad. Nee, kunt u wel vertellen wat daar gebeurde, wat daar gevoeld is? Um, van, uh, gistermiddag zijn er een aantal uh, meldingen van medewerkers binnengekomen... over trillingen in het gebouw... En uh, daarop heeft de Rijkswet op uh, advies van de Rijksgebouwdienst besloten het gebouw te onderruimen. Ja, was dat nieuw of is dit in het verleden ook wel eens gebeurd? Uh, voor mij, uh, wat mijn informatie betreft is dit uh, nieuw. Ja. En wat is het voor een gebouw? Kunt u iets vertellen over uh, het bouwsel? Uh, ik kan niet echt ingaan op wat het gebouw zelf is, want dat is met, het is een gebouw van de Rijksgebouwendienst en wij maken daar uh, gebruik van. We hm. zijn daarin gehuisvest, maar het is een gebouw langs de A12. Uh, de weggebruiker ziet het gebouw ook van uh, ver af uh, staan. Het is centraal gelegen in het land en uh, ja, als medewerker kan ik alleen maar zeggen dat het een fijn gebouw is om in te werken. Ja, fijn gebouw, uh, maar het is al wel wat ouder. Het is gerenoveerd? Het is gerenoveerd en in 2007 hebben wij, uh, zijn wij als Rijkswaterstaat opnieuw daarin uh, gehuisvest. Ja. En hoe gaat het nu met de mensen die daar wel dagelijks werken? Wat doen die vandaag? Gisteren hebben we alle medewerkers op meerdere manieren geïnformeerd dat het gebouw ook vandaag gesloten blijft. We hebben hen gevraagd om uh, in eerste instantie ook natuurlijk hun uh, bezoekers te informeren. Mensen maken ook afspraken uh, met bezoekers. En daarnaast gevraagd om uh, indien mogelijk thuis te werken of zo mogelijk op een andere Rijkswaterstaatlocatie in de buurt. Ja, heeft dit directe gevolgen thuis voor het werk van Rijkswaterstaat? Uh, nee, uh, dit is een kantorengebouw waar uh, uh, niet het verkeersmanagement uh, gehuisvest is. Dat zit in andere uh, locaties, dus op zich uh, heeft dat geen consequenties. Ja, en u weet natuurlijk nog niet wat er na het weekend gebeurt. Uh, Rijksgebouwdienst doet op dit moment onderzoek, daar zijn wij ook in afwachting van. En uh, wellicht kunnen we vandaag uh, iets meer daarover zeggen. Uh, denk aan het einde van de middag, misschien iets meer informatie. Maar dat is echt afhankelijk van wat uh, Rijksgebouwdienst, uh, waar, wat daar komt. Goed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 Het OM wil meer zaken met supersnelrecht afhandelen... en Eurolanden eens over noodsteun. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Het Openbaar Ministerie wil vaker gebruik maken van supersnelrecht. Verdachten van bijvoorbeeld fietsendiefstal, verkeersovertredingen en vandalisme... zouden veel vaker op die manier gestraft moeten worden. Dat zegt de hoogste baas van het OM, Bolhaar. Ook voor de slachtoffers zit daar een positieve kant aan, zegt Bolhaar. De mensen die in eerste plaats zelf schade hebben ondervonden die moeten ook, ook merken dat, uh, dat er gereageerd wordt en dat die schade wordt hersteld. Om sneller te kunnen werken wil Bolhaar officieren van justitie... op grote politiebureaus stationeren. In ruil voor toezicht kunnen banken direct steun krijgen uit het crisisfonds ESM. De regeringsleiders van de 17 eurolanden zijn het erover vannacht eens geworden. Dat maakte president Van Rompuy bekend na crisisoverleg. Als een effectief single supervisory mechanism is established... involving the ECB...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 De politie in België is een onderzoek gestart... na ophef over een pestfilmpje op internet. Dat meldde Belgische media. In het filmpje wordt een Vlaams meisje aan haar haar getrokken... gestompt en in het gezicht geslagen. De meidengroep die het meisje pest filmde alles... en zette het op YouTube. U hoort een fragment waarin het meisje een paar rake klappen krijgt. Nee. Nee, en Dat zijn herinneringen voor later...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 En uh, toen nam tot mijn grote genoegen nam eerst burgemeester Aboutala... en daarna de Rotterdamse gemeenteraad, tot idee over. Volgens het CDA zijn de twee agenten in de media veroordeeld... zonder dat alle feiten bekend waren. Niet alleen in Nederland is de zomer nog niet begonnen. In Groot-Brittannië regent het al weken... en dat leidt tot overstromingen en overlast. Huizen en wegen zijn ondergelopen... en de spoorlijnen tussen Engeland en Schotland... moesten worden gesloten vanwege aardverschuivingen. Een man van 60 kwam om het leven toen hij door het water werd gegrepen zegt een buurman. Waarschijnlijk heeft die man een kortere route naar huis willen nemen... en is die daardoor het water gegrepen. Hij is mijn oude maatstuutje. Hij helpt me op veel plekken. Ik geloof dat hij zijn auto is, is, is, is car down by my farm mijn and en to de the short naar huis te gaan. En die regen bracht zelfs eh, even de Olympische Spelen in gevaar. Heel even. Het regende gisteren zo hard dat de Olympische fakkel dreigde te doven. En de atleten die met die fakkel door Groot-Brittannië hollen. zijn met fakkel en al ergens gaan schuilen. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag is er een afwisseling van wolkenvelden en zon. Het oosten en zuidoosten zien de meeste bewolking en maken ook kans op een regen- of onweersbui. Maar de actiefste buien blijven waarschijnlijk boven Duitsland hangen. Het wordt vanmiddag 20 graden aan zee tot 26 in het oosten en er staat een meest matige zuidwestenwind. Morgen begint de dag met flinke zonnige periode, maar later trekken vanuit het zuiden wat wolkenvelden over... en in de middag kunnen een paar lichte buien ontstaan.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 Mensen met een rekening bij de lokale banken, de CAGA's... werden jarenlang zo ongeveer gedwongen wel om aandelen te kopen. En die aandelen zijn nu nauwelijks nog iets waard. Duizenden mensen kunnen dus fluiten naar hun geld. Correspondent Jessica van Spengen zocht een oudere dame op... die ook al haar spaargeld kwijt is. Je komt binnen bij Dolores via een groot hek. Het is net buiten Valencia. En samen met haar moeder zit ze op het overdekte terras... Moeder Julia Yeste, 86 jaar oud. Ze kijkt boos. Pues ja, ik ben heel boos. Dat klopt. Porque es una cosa que a mí me la ofrecieron hace ya bastantes años, era muy buena. Want ze hebben een jaar geleden een goed aanbod gedaan bij de bank. La verdad, hasta ahora que lo que maar nu heb ik niets meer. Mi madre siempre ha estado ahorrando ese dinero por si acaso tenía que necesitar una persona y cuidarla. Ja, mijn moeder had zoiets van ik moet goed sparen, want straks als ik oud ben dan moet er iemand voor me kunnen zorgen. Hè? Dan kan ik dat betalen. Dus ze had 9000 euro gespaard. De banken, euro, en toen werd haar aangeboden om aandelen te kopen. En die aandelen zijn maar 2000 euro waard. Wat we veel horen is dat de banken goede banden hadden met de mensen. Hè? Dat ze persoonlijk contact hadden met de mensen. Was dat bij u ook zo? Ja, was een En Ja, het is zoals het hier vaak gaat in Spanje. Hè? We kennen elkaar. Dus de werknemer daar was een goede vriend van mij. Ik zei altijd, kom niet aan mijn geld. Maar... Hij zei, ja, maar als je toch meer rendement wil halen uit je spaarsender... dan moet je het hier wegzetten. En dat heb ik gedaan. Ja, maakt dat het extra wrang wat er is gebeurd? confianza Nee, ja, natuurlijk ben ik mijn vertrouwen kwijt. Ik heb geen poot om op te staan. Wat ik moeilijk te begrijpen vind... is dat er dus blijkbaar bij al die kagas mensen werkten... die rekeninghouders hebben bedonderd. Hoe kan dat? En ventanillas nos, eh, Julia zegt ik heb nog steeds wel vertrouwen in de medewerkers van de bank. Namas que con con esta persona. Mm -hmm. yo, voy a, yo voy a decir una cosa para mí, para mí. Dolores, die, er, die zegt nee mama, Het a Zijn hele slechte mensen, mensen die echt bewust mensen hebben Belazerd die niet de kleine lettertjes konden lezen. Ze hebben ze bewust belazerd. Nou is er die aandeelhoudersvergadering van Bankia. Ja. Wat gaat u nou doen? Gaat u daar zelf heen? Nosotros... Trabajamos. Nee, wij kunnen er zelf helaas niet heen, want wij moeten gewoon werken. Mijn maatje heeft een como gegeven. Que... Maar mijn moeder heeft wel een volmacht afgegeven aan een vereniging van aandeelhouders die is opgezet. En die zullen haar rechten verdedigen daar op die aandeelhoudersvergadering. Ze heeft ook een blauw gezicht. Dat komt omdat ze... Onlangs is gevallen, grote pleister op de voorhoofd. Ja, dit heeft alles ermee te maken. Ik ben met mijn gedachten er helemaal niet meer bij. En zo ben ik op de straat gevallen. Ze hebben Het zijn gewoon dieven. Maar ze is echt heel boos. Kunt u nog een beetje genieten van het leven wel? Of... Ik geniet van mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Ik had ze vroeger nog wel eens een klein cadeautje willen geven. Ja, dat kan helaas niet meer, maar toch. Ja. Verslag vanuit Valencia van correspondent Jessica van Spenge. Er is hoop voor de Spaanse banken. Dat hoort u vanuit Brussel. Eurotop zijn beslissingen genomen. Die bespreek ik zo dadelijk met hoogleraar economie Ivo Arnold. Nu bespreek ik met Tom van de Hek, de wedstrijd van gisteravond. Tom, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, ik ben enigszins teleurgesteld. Ik zag een zeer naïef spelend Duitsland. Of waren de Italianen zo goed? Nou, okay. Duitsland startte natuurlijk nog wel sterk. Italië we moest toch een beetje zoeken even in het begin. Je dacht eigenlijk, nou dat zijn de verhoudingen zoals het ook uh, gaat en hoort. Maar vanaf het moment eigenlijk dat Italië een klein beetje zelf aan voetballen toekwam, zag je toch enige, ja ook een soort angst bij de Duitsers. En inderdaad ook wel enige naïviteit. En met name bij de eerste goal, hoe er verdedigd werd, hoe ja. door Balotelli gemaakt werd. En ook bij de tweede stonden ze niet goed. Maar uh, ja, het schot van Balotelli, daar mag wel heel veel over die jongen gezegd worden. En dat het geen schoonheid is en alles. Maar deze kanonskogel werkelijk die daarboven Neuer insloeg, die dat gezicht van Neuer ook, die hem alleen maar hoorde zeg maar, ja toen was het eigenlijk al beslist, want Italië speelt toch wel heel erg goed voetbal. En Duitsland, het zo geroemde vervangen van die hele voorhoede in de vorige wedstrijd, je zag nu toch een wat onzekerder voorhoede daarvoor teruggekeerd. Dus misschien zal hij daar nog wel eens over nadenken later als hij rustig terug is in Duitsland. Want weer niet, ze komen steeds heel ver. Maar goed, het is nu toch voor de vierde keer op rij dat het uiteindelijk... Allemaal zonder toernooiwinst gaat gebeuren. Kortom, uh, ja, Duitsland zal zijn wonder moeten likken. Maar Italië is wel een hele, hele sterke finalist. Pierlo, uh, ja, dat blijft ongelooflijk ook uh, tot in de negentigste minuut meedoen. Uh, kortom, uh, Italië uh, zal ook dromen van de titel. En uh, veel mensen doen dat denk ik ook. We zijn een klein beetje Spanje moe geworden. Niet helemaal terecht misschien, maar goed, dat zijn we wel. Ja. En uh, ja, Italië ja. is een echte kandidaat hoor. Ja, ja, goed, dat wilde ik net vragen. Het was, het was in ieder geval veel leuker. Italië speelt veel ja. leuker dan Spanje, maar dat maakt ze natuurlijk niet favoriet. Nee, maar Italië speelt, uh, als jij het woord naïef net noemde, terecht bij de Duitsers. Dat doet Italië nou niet net nee, niet. Dat zag je ook in het eerste kwartier. Ze kwamen niet aan voetballen toe. Proberen het dan ook niet op dat moment. Kunnen nog iedereen doet of ze niet meer kunnen verdedigen. Maar dat kunnen ze gelukkig nog heel goed. Maar ze komen er veel vaker uit dan vroeger. Ze durven. En ik denk in dat opzicht dat ook Spanje wat dat betreft. Want Spanje heeft natuurlijk ook eigenlijk hele moeizame overwinningen geboekt dit toernooi. Toch een beetje hem zal knijpen voor de Italiaan. Die niets te verliezen heeft. En een, een, een, een prachtige majestueuze coach heeft met die Prandelli Die als een soort dirigent daar aan de lijn staat. Um, ja, ik zet mijn kwartjes nu toch een klein beetje op ah. Italië, hoor. Voor, ja. de, voor de aanstaande zondag. Dat zou ik uh, ook wel eens kunnen doen. Kijk, kijk, ja, Daar zijn we het eens, Tom. Um, Wimbledon moeten we het nog even bespreken, ja. want uh, Nadal is eruit. Ja, het is ongelooflijk. Ik uh, zag zelf gisteren de eerste set en dan denk je zo'n Roos Sol, de nummer 100 uit Tsjechië, je speelt aardig mee. Nadal wint zo'n set dan met 7-6. En dan denk je eigenlijk een uurtje later, kijk ik even op teletext hoe het staat. Nou, dat deed ik ook. Toen stond het 6-4, 6-4 inmiddels twee keer voor Roos Sol. Denk je net, het gaat toch niet gebeuren? Buren-wedstrijd opgezocht. Nadal wint de vierde set met 6-2. Denk je, nou komt alles weer in orde. De wedstrijd werd onderbroken. Moesten ze uiteindelijk naar het grote stadion... waar nog licht is en waar het uh, droog was. En ja hoor, daar uh, speelde die Rosol werkelijk de set van zijn leven. Want het was niet eens dat Nadal zo slecht ging spelen. En uh, ja, dan denk je nog steeds, uh, ergens houdt het op. Want je kan het je niet voorstellen, sinds 2006... Altijd in de finale gestaan op ja? Wimbledon Nadal. In 2008, 2010 kon Nog nooit van een speler verloren. die zo laag op de wereldranglijst stond. Nou, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar de feiten waren daar. Mooi was overigens om te zien dat Nadal zich een, een groots verliezer ook toonde. Dat toont ook de grote winnaar. Ook op de persconferentie was hij vol of over deze Rozol. Maar het gebeurt zelden in het hedendaagse tennis. Het overkomt Nadal zelden. Het gebeurde een beetje s'avonds laat naar Italië-Duitsland. Maar het was toch echt een, een hele grote sportsensatie gisteren. Ja, Interessante sport overal en het komend weekend. En ja, dat gaat ook nog weer door. De sport zo ja, maar door. Tom, <laughs> ik spreek jou in ieder geval jo. maandag weer. Oké, okay, hoi. Hoe belangrijk is het noodfonds voor de euro? Vannacht is daartoe besloten. Ga ik straks bespreken met econoom Ivo Arnold. Verkeersinformatie er kan ik kort over zijn. Er staan geen files. Profiteer daarvan. Goeie reis. De Radio 1 Sportzomerbus. En die kan dus lekker doorrijden. Marco Visser. goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Waar ga je naartoe? Ik ben beland op een drukke parkeerplaats onder de rook van Rotterdam. Ik ben onderweg naar het zuiden, naar het pittoreske plaatsje Nieuw-Vossenmeer. Dat ligt, als ik goed ben geïnformeerd, nog steeds nog net in Brabant. Op de grens van Brabant en Zeeland zo ongeveer. En ja, Marcel, ik heb... Ik heb goed nieuws en ik heb uh, minder goed nieuws. Oh. Waar, wat wil je eerst? Nou, eerst het minder goede nieuws dan maar. Het minder goede nieuws eerst gaat over de basisschool in uh, ja, dat, En dan hoop ik dat daarna nog wat zoeters. Uh, ja, goed, je weet het niet. Hè, maar uh, een basisschool in, uh, in Nieuw Vossenmeer. Plaatsje van 2500 inwoners. Neemt vandaag afscheid van maar liefst drie onderwijzers. Ze hebben allebei meer dan 40 jaar op die, uh, in dat onderwijs uh, gewerkt. Ik heb het even bij elkaar opgeteld. Samen vertrekt daar 128 jaar ervaring uit het lager onderwijs. En uh, je hoort het, hè, het is ook het landelijke beeld. De komende jaren gaan heel veel docenten met pensioen of met vervroegd pensioen... een leegloop in het basisonderwijs. En ik ga vandaag kijken hoe dat schooltje die klap gaat opvangen. En dan het goede nieuws. Maar... Ja, graag, ook maar. Ja, de betrokkenen weten het eigenlijk al... maar uh, vandaag begint in het zuiden des lands de schoolvakantie. Och, dus dat ja. is natuurlijk voor die kinderen groot feest. En misschien voor die docenten ook wel. Hè, want die gaan nu natuurlijk gewoon leuk wat anders doen. Ik heb het gidsje van de uh, basisschool Merijntje, want zo heet die school... in nieuw Vossenmeer even gelezen en daar staat in... de basisschool is een stukje van je leven. En dat is natuurlijk ook zo. Ja, Ik heb optimist. zelf ook heel prettige herinneringen aan de basisschool. Ja. Maar goed... Marijntje staat, er dus, uh, staat voor de zware klus om uh, drie zeer ervaren docenten te vervangen uh, voordat het nieuwe schooljaren begint. En ik ben benieuwd hoe ze dat daar gaan doen. Dus later meer. De sportzomerbus rijdt door naar Nieuw-Vossenmeer. En Marijntje kan zich opmaken. De komst van Mark-Robin Visser vanochtend. De hele dag trouwens op de sportzomerbus. Europese regeringsleiders hebben gisteravond tot in de late uurtjes vergaderd om een weg, een uitweg te vinden uit de eurocrisis. Uitkomst, banken kunnen direct geld lenen uit het noodfonds. Er komt een Europees toezicht op de banken en de weg staat vrij voor verdere aankopen van staatsobligaties. Ga ik over praten met hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, Ivo Arnold. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u daarvan de belangrijkste uitkomst? Ik vind het belangrijk dat er een hele duidelijke keuze is gemaakt... om de grote bankenproblemen in de Europese Unie... om die ook echt op Europees niveau aan te pakken. Met die Europese toezichthouder en met ook Europese middelen via het noodfonds. Ja, het Europese toezichthouder. Want wie, wie moet die banken gaan controleren? Nou, dat zal waarschijnlijk belegd worden bij de Europese Centrale Bank. Uh, want de regeringsleiders willen dit al op heel korte termijn doen. En dan biedt het verdrag van Maastricht uh, de mogelijkheid om dat inderdaad heel spoedig zonder verdragswijziging bij de ECB te plaatsen. Dus de banken krijgen scherper toezicht, maar daarvoor in ruil ze, kunnen ze geld krijgen, kunnen ze aankloppen bij, de, ja, bij ja, Europa. Ja, dat is ty typisch Noord-Zuid-compromis, zeggenschap in ruil voor geld. Ja, en daar zijn die banken in het zuiden met name bij gebaat, vindt u? Nou, ik, ik denk dat uh, het heel belangrijk is dat in het zuiden die verwevenheid tussen banken en overheden, hè, waar dus problemen bij de een, problemen bij de ander veroorzaken, waar je die besmetting krijgt tussen de financiën van de overheid en de toestand van een bank, dat je dat doorbreekt. En dat kun je doorbreken als je het op een goede manier naar een Europees niveau toetilt. Nou, nou zal in de uitwerking daarvan, je moet nog ontzettend veel regelen en het kan nog misgaan op detailniveau, maar de strategie is denk ik een juiste om die problemen aan te pakken. Ja, en waarom is het nu zo belangrijk dat die banken daaraan kunnen kloppen? Uh, dat betekent dus dat ze niet meer bij regeringen hoeven te zijn? Ja, dat betekent ook dat een, een probleem bij de banken... Hè, zoals uh, u had er net bankjij in de uitzending... Uh, als er een groot probleem is en er zit een groot gat in de balans van die bank... dat dat niet onmiddellijk ook de staatsschuld van het desbetreffende land om sterk doet stijgen. Want daar waren de obligatiemarkten toch ook zeer ongerust over. Hè. We hebben twee weken geleden dat uh, pakket van 100 miljard gehad. Dat leek een leuke steun voor Spanje, ja. maar dat telde eigenlijk alleen maar op bij de staatsschuld. Ja, wat is dan nu het verschil? Hoe, hoe gaat het nu dan anders? Men wil het als dus eerst die toezichthouder er is, dus dat, dat was echt de voorwaarde van Merkel en Rutte, wil men het mogelijk maken om die leningen aan de banken, om die rechtstreeks vanuit het Europese noodfonds, het ESM, te laten plaatsvinden. Zodat het niet langs de Spaanse overheid hoeft en niet optelt bij de schuld en het tekort. Ja, En dit heeft ook nog gevolgen voor de schuldeispositie, geloof ik. Ja, Een tweede zorg, ook in de financiële markten, was dat alle kredietverleningen vanuit het noodfonds een preferente status zouden hebben. Waardoor eigenlijk de private beleggers in de markten achteraan de rij zouden komen te staan wanneer er onverhoopt een herstructurering zou plaatsvinden à la Griekenland. Ook daar heeft men nu een verandering toegepast. Dat zal niet gebeuren en men hoopt op die manier ook de markt weer wat meer gerust te stellen. Nou, U gaf het al een beetje aan, er moest wel toezicht komen, daar drong Merkel en ook Rutte op aan. Uh, toch uh, wilde Merkel eigenlijk niet. Hè? Waar waarom denkt u dat Duitsland toch over stag is gegaan? Nou, dat je van tevoren zo'n uh, zo extreme positie inneemt aan, aan de vooravond van onderhandelingen is op, op zich wel begrijpelijk. Wat Merkel uh, deed, hè? Merkel stelde heel ja, reizen. Ja. Precies, en, en het schijnt dat er heel hard is onderhandeld uh, gisteravond en gisternacht. En dat Spanje en Italië hebben gedreigd om het Groeipact, hè. Dat is een ander element, uh, die 120 uh, miljard die via Europa in de Europese economie wordt gepompt, dat ze dat willen blokkeren. Um, dus er is hard onderhandeld en uh, ja, het is, het is weer een typisch compromis. Hmm. Um, ja, ook niet alles is uitgekomen. Italië wilde ook nog dat er uh, automatisch zou worden ingegrepen... door het uh, steunfonds als de rente te hoog oploopt. Want Italië en ook Spanje zitten met die enorme rentes hè, op, op ja. staatsleningen. Uh, dat is niet gehonoreerd. Is dat, is dat, wat vindt u daarvan? Ja, ik denk dat het moeilijk zou zijn om zo'n automatisch mechanisme goed vorm te geven. hoor. Maar ze hebben wel iets binnengehaald, namelijk een wat soepelere toegang tot het noodfonds. En het noodfonds kan ook soepeler um, staatsobligaties opkopen. Dat betekent dat Italië dan geen trojka van inspecteurs op de stoep krijgt. Uh, en dat ze gewoon Zoals Griekenland nu heeft. Zoals Europa. Griekenland, ja. hij, dat, dat strenge toezicht op begrotingsdiscipline. En dat ze gewoon aan de normale monitoring vanuit de Europese Commissie op het gebied van begrotingen moet blijven voldoen. Ik denk dat dat een hele goede zaak is. Zo, want het, het probleem bij Italië is niet zozeer de begroting, die hebben ze de afgelopen tien jaar keurig onder controle. Het uh, probleem is toch dat uh, ze te maken hebben met een krimpende economie. En dat de obligatiemarkt op dit moment geen enkel vertrouwen hebben in de euro. En een groot deel van die renteverschillen tussen Spanje en uh, Italië aan de ene kant en Duitsland aan de andere kant. Die hebben meer te maken met euro onrust en met recessie dan met begrotingsdiscipline in Italië. En denkt u dat dus met deze maatregelen die rente wel wat naar beneden zal gaan? Misschien een beetje. Ik heb daar niet hele hoge verwachtingen van, omdat uh, beleggers toch kijken naar de stand van, van de conjunctuur. En ze zien in Spanje en Italië, zien ze toch krimpende economieën. En ze vragen zich nog steeds af, gaat het wel goed in die landen? Hè? Hoe pakken ze hun grote economische problemen aan? Het zal wellicht een beetje helpen, maar ik verwacht niet opeens dat, uh, dat de rentes met 1, 2 procentpunten gaan dalen. Ja, en beleggers willen ook permanente steun zien. Permanente samenwerking, samenhang binnen Europa, dat... dat... Ver gezicht. Zitten ze op te wachten ja. voor het vertrouwen. Is daar nu ook al iets van gebleken? Nou, het masterplan ligt op tafel tijdens deze ja, top van van en, en ja, wat ik heb begrepen is dat Van Rompuy groen licht heeft gekregen om dat nader uit te werken hè, met een aantal uh, belangrijke beleidsmakers zoals Draghi en Barroso. en ja dat betekent dat het een, een veel groter plan wordt en dat dat in oktober of later dit najaar zal worden besproken en um, dat betekent ook dat de uitgangspunten zoals die in het document van de zeven pagina's wat er nu ligt zijn neergeschreven dat die uitgangspunten wel worden gedeeld door de regeringsleiders. Maar heeft Europa nu nu alleen weer tijd gekomen of is het toch meer wat er tot nu toe uit is gekomen? Nou, ik vind de stap op het gebied van bankentoezicht... En, en ook Europese middelen ter beschikking stellen... om rechtstreeks aan banken te lenen, dat vind ik echt een substantiële stap. Dus dat is meer dan uh, tijd kopen en doormodderen. Alleen, uh, ja, het, het, het is een uh, goede strategie, maar die moet wel nog uitgewerkt worden. Het klinkt heel makkelijk om te zeggen, het toezicht moet naar de ECB toe. Maar dan moeten ze dat ook gaan doen. Ja. En dan moet je daar ook de juiste mensen hebben... die dan inderdaad kunnen binnenstappen bij een Spaanse bank... en kunnen zeggen, luister eens, uh, wat die Spaanse toezicht zeggen, dat kan me niks schelen, wij gaan die bank nu sluiten. Dus hier zit dus, wel een beetje de devil in the detail ja. in de uitwerking, in de uitvoering. Want daar moet iedereen zich wel aan committeren. Ja, ja. Maar goed, werkt het niet. Dat, dat, dat besluit is genomen en dan gaat het uh, om de, de uitvoering. En dan krijg je allerlei uh, tegenkrachten en weerstand natuurlijk. Want die, ja, die toezichthouders hebben toch een reputatie... dat ze heel graag uh, hun eigen koninkrijkjes willen behouden. Hè. Dat hebben we in uh, Nederland-België ook gezien met de vochtesgeschiedenis... waar de ja. samenwerking tussen de toezichthouders ook niet zo goed verliep. Dus dat is wel een, een heel uh, proces van veranderingen, zal ik maar zeggen. Kan het snel, want uh, iedere dag gooi ze natuurlijk miljoenen weg daar aan, aan rente. Ja, dat, dat, dat is een beetje mijn, uh, mijn, mijn aarzeling hier. Ze zeggen heel duidelijk dat rechtstreeks steun verlenen aan de Spaanse banken... Hè, dus, en daarmee niet de Spaanse overheid belasten... dat is voorwaardelijk op het regelen van het Europese bankentoezicht bij de ECB. Dat willen ze voor het einde van het jaar doen. Ik hoop dat dat snel genoeg is voor de markten. Hè. Naar Europese maatstaven is dit inderdaad heel snel. Maar of het snel genoeg is voor de markten zullen we nog moeten zien. Goed. Hartelijk dank voor uw snelle analyse, Ivo Arnold. Goedemorgen. Graag gedaan. Het NOS Radio en Media Overzicht. Met Jurij Stubinetski. Het was voor Italië en Spanje een belangrijke nacht in Brussel. Zouden de EU-regeringsleiders instemmen met de verzoeken van beide landen? Volgens de Spaanse krant El Mundo heeft de Spaanse premier Rajoy zijn zin gekregen. Spanje eiste direct steun voor zijn noodleidende banken. En dat heeft de premier binnengehaald. In de Italiaanse krant La Repubblica gaat het over de steun die de Italiaanse premier Monti heeft gekregen van de Franse president Hollande. De krant heeft het dan ook over de as Monti Hollande in plaats van de meer bekendere as Merkel Hollande. Maar waar het in de Italiaanse media natuurlijk over gaat is Super Mario, ofwel Mario Balotelli, het enfant terrible van het Italiaanse voetbal was gisteren de grote man tijdens de halve finale tegen Duitsland. Zijn twee doelpunten waren genoeg voor de overwinning en dus kopte de Italiaanse krant Corriera della Sera Balotelli Show. De sportkrant Gazetta dello Sport heeft een grote foto van een stoer en boos kijkende Balotelli met ontbloot bovenlijf. Na zijn tweede snoeiharde goal trok hij zijn shirt uit en liet hij zich als een bodybuilder. Fotograferen. Liet zijn gespeerde lichaam zien. Uh, daaronder heeft de krant geschreven in grote letters... de trots van Italië. En dan vermaken we ons natuurlijk ook even bij de oosterburen. Slachtoffers van de blauwe vloek kopt Der Spiegel. Doelend op het Italiaanse team. En Bild maakt het helemaal bond op de website. Aus, aus, der traum ist aus. Ofwel uit, uit, de droom is uit. Met daaronder de vraag, Yogi, wo waar dein gold Ja, De Nederlandse kranten. Het nieuws over de Eurotop kwam te laat voor de kranten... en daarom pakken de Volkskrant, trouw, NRC Next... en het Nederlands Dagblad uit over Obamacare. NRC Next heeft een foto van negen rechters... die de beslissing hebben genomen om de wet goed te keuren op de voorpagina. De lange pijl richting opperrechter Roberts... laat zien welke rechter de beslissende stem was voor de meerderheid... De overige acht rechters hadden zich namelijk verdeeld in twee gelijke groepen... en dus gaf de beslissing van de opperrechter de doorslag. Een trouwe reportage vanuit de ANWB-winkel. Daar is het druk met vakantiegangers. meest gevraagde product, de alcoholblaastest. Sinds dit jaar moet elke automobilist in Frankrijk die test bij zich hebben. De leveranciers kunnen de vraag niet aan, zegt de winkelmanager van de winkel. Trouw heeft op een rijtje gezet... welke andere verplichte producten je als automobilist nodig hebt in de vakantielanden. Zo is in veel Duitse steden een milieusticker verplicht. Voor Oostenrijk en Zwitserland een tolvignet. En in Zwitserland moeten brildragende autobestuurders... een reservebril meenemen. Vergeet het dus allemaal niet, want boetes kunnen het gevolg zijn. Veel vrouwen doen het... Nagels lakken, een chocolademasker nemen of naar de manicure gaan. Maar in het AD is vandaag een artikel te lezen... over een nieuw soort beauty salon in Rotterdam. De doelgroep? Kleuters. De vier- en vijfjarigen kunnen kiezen uit twintig kleuren nagellak... oogschaduw en lipgloss. Op de achtergrond geen ontspannende relaxmuziek... maar K3 komt uit de radio. In de Verenigde Staten zijn deze ja. salons heel normaal. Maar in Nederland is het onbekend. De moeder van een van de jonge bezoeksters zegt... Mijn dochter die vindt het tutten hartstikke leuk en dan is het toch prima. Bovendien vind ik het belangrijk dat mijn kinderen er verzorgd uitzien. Politici die krijgen dan nog tijdens verkiezingscampagnes te maken... met felle vakbonds. Kirillia staat in het AD. Ze worden onder vuur genomen door gewone werknemers met lastige vragen. Bijvoorbeeld over de forense tact, over het nieuwe ontslagrecht. FNV wil daarmee de politiek het mes op de keel zetten. Na acht uur hoort u meer uit Europa van onze correspondenten in Brussel. Blijf luisteren naar het Radio-in-journaal. De Nederlandse ruimtevaarder André Kuipers. Terug naar de aarde. 21 december vorig jaar de lancering. Zondag 1 juli zijn terugkeer naar de aarde. Vijf over moet hij zijn. Een landing ergens in de steppen van Kazachstan. Wat heel erg spannend. De terugkeer van André Kuipers. Zondagochtend 1 juli. In de Radio 1 Sportshow. Het nieuws van alle kanten.